Freddy van met het NOS Journaal. In Den Haag lopen duizenden mensen mee in een protestmars tegen abortus... georganiseerd door Schreeuw om Leven... De tocht voert onder meer langs het gebouw van de Tweede Kamer. Er is ook een tegenactie van omroep BNN, VARA en AVA. Dat is een Nederlandse organisatie die opkomt voor vrije keuze... en goede zorg rond abortus en anticonceptie. AVA heeft na aanleiding van de anti-abortus demonstratie... geld ingezameld voor onderzoek en het informeren van zorgverleners. De Iraanse boogschutter Parmida Hossemi heeft niet gemerkt dat haar hoofddoek van haar hoofd viel bij een prijsuitreiking in Teheran. Dat zegt ze in een video op Instagram. Volgens Hossemi viel de doek door de wind en veel stress. De sporter laat weten dat zij en haar familie geen enkel probleem hadden met de hijab. Ze heeft haar excuses aangeboden voor het voorval. Op sociale media wordt nu gesuggereerd dat Hassemi onder druk is gezet. Volgens mensenrechtenorganisaties staan de Iraanse autoriteiten erom bekend dat ze gedwongen bekentenissen uitzenden.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 En Patrick Roest heeft in Stavanger bij de wereldbekerwedstrijden de 5000 meter gewonnen in een tijd van 6:20:58. De Italiaan Davide Giotto werd tweede. Het weer tot slot in het noorden, nog wat bewolking, verder nog steeds zon. Het blijft droog, het is tussen de 11 en de 16 graden geworden. Morgen opnieuw zonnig en ook dan is het tussen de 11 en de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de knopende Badhoeverdorp en Raasdorp staat drie kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Bijna tien minuten vertraging voor de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knopend Velzen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het is een uh, lekkere single uit uh, de jaren 80. De Barts hoor je. De grote muzikale familie, The Barts and the Rhythm of the Nights. We zijn er met het uh, d uur alweer, uh, Benno. Ja, en, uh, ik, ik heb ja, verkeersinformatie. Ik heb knaldrang. Wat is er aan de hand? Ja, maar ik, nou, maar ja, maar ik heb eerst knaldrang. Oh ja, en, ja, en... ja wie niet? Het, Tegenwoordig. Is een, het is een oh. nieuw woord. Ik, tot vanmiddag wist ik niet dat het bestond, maar het bestaat. Knaldrang. En wat het is, dat ga ik misschien straks nog vertellen. Ja, ik moet toch weer ingrijpen bij die ANWB. Uh, er is helemaal geen file op de A9. Het is al gewoon schoon. Je rijdt van uh, Amstelveen naar Alkmaar in 35 minuten. En, uh, dus uh, het is een beetje langzaam rijden bij het Rotterpolderplein. Maar verder helemaal niets aan de hand. Dus knallen maar, knaldrang. Mooi, knaldrang. Ja, wat houdt het in trouwens, knaldrang. Uh, nou ja, goed, je wil het weten. Dan Vlugwerk, krijg, dan krijg ik, nou nee, het heeft met jongeren te maken. Tussen de 18 en 24 jaar. En het is onderzocht dat, uh, dat er door de coronapandemie... Uh, ja, ze konden dus helemaal niet feesten, de jongeren. En het is dus allemaal niet zonder consequenties gebleven. Geen feestje, geen evenementen of clubborrels... En uh, bij de coronapandemie heeft er bij veel jongeren ingehakt. Het uitgaansleven is bijna twee jaar lockdown weer in volle gang en de jongeren willen hun gemiste tijd inhalen door de heropening van de horeca, hebben ze intense behoefte om te feesten, ook wel knaldrang genoemd. Dus dat is het. Kijk, nou, helemaal goed. Ik hoor het, uh, straks wel uh, van je wat het allemaal uh, betekent. Uh, ja. verder zo meteen uh, uiteraard ook nog uh, de pit reports. Ja, we gaan eens praten met Randall Lawson en ik denk dat de Formule 1 helemaal, uh, dat dat in het teken van de Formule 1 staat. En we hebben natuurlijk het beest van de week. En we sluiten af met het. Thema dagen voor de komende week. Nou, ik zal lekker blijven luisteren en uh, wij hebben ook uh, knaldrang, We zeggen party all the time. Yo, yo, we gaan tafel. er tegenaan. Ik eerst. Ja, ja, ja, ja, kijk maar even mee. Zit de film streepje live. mij live meekijken. Die ben ook oh, toch joh. Wat doe je nou allemaal in de studio? Hammerwerk. Oké, okay, nou daar gaan we. We gaan los. Als eerste draaien we vanwege de knaldrang van de jongeren. Daar hebben we het over. Party All the Time van uh, Stevie Wonder. erachteraan Dance Well Over Me, De nieuwe single van uh, George Ezra. We gaan uh, voor uh, de laatste minuten schakelen naar uh, Amsterdam. Naar Jan van der Leden, De wedstrijd OSV tegen SV Zandvoort. En er is weer het een en ander gebeurd. Uh, Jan, kan je ons op de ja, hoogte brengen? Mag je, mag je wel zeggen. Wij missen net een bloedkans weer. Maar <coughs> het werd... Uh... Uh, 1-2, toen werd 2-2 door een zeldzaam paaltje van Milan. Dat heb ik gemeld hè, net, dat zal je doorgegeven hebben. Ja, klopt. Er zijn een paar wissels doorgevoerd bij ons. Ik kreeg Nigel een bloedkans. We zetten echt alles op alles, het was een prachtwedstrijd om te zien. Het werd 2-3 door Nigel Costin, een prachtkool, Weer een wissel, uh, daar niet kwam erin voor Mou. En uh, door die 2-3 gaat. Oeh, uh... uh, Gaat OSP alles op alles zetten. Je hebt weer een echt offensief en die maken zojuist 3-3. Uh, God, dat is echt, echt jammer. Ja, was het en, niet mogelijk om nee. het uh, echt uh, goed uh, dicht te houden dan, achter? Ja, het, het zou wel moeten, zou, het zou wel zeggen. Het ja. is het ook, ook zeer slordig dat, ze gewoon, dat je toch weer een tegendoemper krijgt. En nu weer drie tegendoempers vandaag. Ja, dat is behoorlijk. Je zou heel veel doemper te krijgen. Jeffrey wordt nu gevloeid, maar ja, hij laat gewoon doorgaan schijt dus vind ik ben wel een klein beetje de weg kwijt. Maar ja, dat is, dat is eigenlijk mijn zandvoort hart die dat zegt. Maar. Ja, ja, ja, klopt. Heb jij? een... Wordt de baan gevloerd. Ja, hou, hou, het, hou het even voor ons in, in de gaten. Mocht er nog wat gebeuren, hoor het wel van je, Jan. Maar hoe kijk ja. jij terug op deze wedstrijd? Wat vind je van uh, SV Zandvoort en uh, OSV van de prestaties? Zoals wij de tweede helft geproefeld hebben. Als je nou de eerste helft ook zo poefeld dan win je deze wedstrijd niet met gemak. Maar dan moet je ook gewoon goed kunnen winnen. Met mooi voetbal. Maar het is toch... Dat ze... Te lach spelen in de eerste helft. Veel te makkelijk. En als ze, als ze een beetje aangezet en een beetje... Op een, een uh, voorhoofd krijgen, dan uh, winnen ze wel. Dan moeten ze kunnen winnen. Ja, ik weet het nog van de tijd dat uh, Jovan Isse nog uh, zeg maar het uh, commentaar deed bij het, uh, bij het voetbal. Dat is ja. alweer een heel, hele tijd geleden natuurlijk. Maar toen uh, ja, was het ook geregeld dat uh, SV Zandvoort een beetje slordig uh, speelde. En is dat ja. uh, nu ook het geval? Dat is nu ook het geval. Nu wordt daar niet uitgespeeld achterin. Maar hij gaat wel die man achterna. Die wordt de hoek ingedrukt. Maar, we krijgen gewoon te veel calls tegen. En, en waar het dan ligt, ik weet het niet. Dus we hebben toch een goede achterhoede staan, hoor. Met Dani, Nu en Milan. Ook ervaring met Milan. En toch krijgen ze tegen. Ja, en dan uiteindelijk ja. uh, wordt het weer een, zoals het er nu naar uitziet, een gelijk spelletje. Ja. Maar ja, daar schiet ja. ook niks meer op eigenlijk, hè? Nee, maar ja, we staan nog steeds uh, gedeeld vijfde. Op zich niet zo heel slecht, maar als je gewoon... Drie wedstrijden nu achter elkaar gelijk speelt. Als je die drie wint, had je gewoon Rian bovenaan gestaan. Die, uh, de speler van de OSV die je absoluut een beetje aan te stellen. Je moet een beetje je tijd trekken, want OSV voelt wel dat wij toch sterk in de ploeg zijn. Maar ja, het is niet anders. Nee. Er is er niks aan veranderen. Nee, nou, nou, nee. is niet in het veld. Maar dan kriebelt het nog wel eens, hè? Ja, we gaan ervan uit dat uh, dit uh, de eindstand uh, wordt, uh, Jan, van deze wedstrijd. En uh, dankjewel weer uh, voor je commentaar, vandaag. Ik uh, spreek je volgende keer. Ja, weet je waar we heen gaan uh, de volgende keer? In ieder geval thuis neem ik aan. Volgende keer spelen we thuis. Tegen wie spelen we volgende keer? Piet, weet jij dat? Zwaar oh, Dat is een koploper, dat is een zware tegenstander. Oké, okay, nou tot... Uh... Dat mag ik echt wel een, <laughs> een passie harderloper. <laughs> Zeker, nou ja, dat uh, zal ook wel gezegd worden waarschijnlijk tegen ze. Ja. Ja. Dankjewel Jan. Ik denk dat het ook wel tot zijn doordringen. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Jan, dankjewel en een hele fijne ja. zaterdagavond. En tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. En ook de gouden muziek hoor je zeker last komen bij je eigen lokale radio. Dat is CFM. al 32 jaar, Dr. Hoek was dat en uh, Baby Max of Blue Jeans top. En wij gaan naar Beverwijk toe. CFM, Race Radio, Pit Report. Klopt, het is weer tijd voor de Pit Reports, maar we willen natuurlijk eerst van Randall weten, hè, Benno? Of je last heeft van, van knaldrang. Knaldrang, Hoe zit het met je knaldrang? Eh? Goedemiddag, eh, Randall. Ik zit, net, ik zit net te denken die muziek die je die op had. Toen had ik volgens mij nog haar op mijn hoofd. Dat ja. ja, dat is heel lang geleden. Het is door. Maar knal, knaldrang? Ja. Moet ja. je dan poepen of zo? Wat is dat? Nou, nou dat, is, dat hebben jongeren. En uh, dan wil je feesten. En jij bent geloof ik ook wel een beetje aan het feesten in ja, het BVD. We hebben hier een verschrikkelijk gezellige dag hier bij, uh, in, uh, bij Verwijk. Met uh, zelfs Limburgers die allemaal fly meenamen. En ik zit nu Zo. al aan een wijntje. Jeugd, een mineutje. Ik zit er wel aan. Dus het gaat helemaal goed komen. Nou ja, ja, geweldig. Hartstikke leuk. Maar ik had een hele mooie vrouw in de winkel. Ik zit wil je een wijntje? Maar ze drinkt niet. Ja, maar we, we hebben we daar nou aan? Ja, ja, ja. ja dan kan nou. ik geen knaldrang mee doen. Kan ik nee. niet. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet Ja, dan moet je het iets anders aanpakken. Maar goed, we ja. uh, ja. terug naar de Formule 1-rendel. Uh, ik stuur je een linkje toe en daar... Uh, met de titel uh, Fittipaldi is het eens met Alonso. Titels voor stappen waardevoller dan die van Hamilton. Uh, wat vind je daarvan? Van die, uh, van die uitspraken. Uit he? Ja, de wat de zijn uitspraken. uitspraken Ongelooflijk. Ja, dan, dan, dan even voor die knaldrang feestgangers uh, die we het allemaal hebben. Het uh, eerste, Fittipaldi is, niet, uh, is natuurlijk wel even serieus uh, uh, iemand die wel wat verstand voor autosport heeft. Als ja. je tweevoudig wereldkampioen bent, uh, twee keer de Indy hebt gewonnen maar ook nog een keer uh, Indycar kam kampioen. So. Dan, heb je, heb je, dan begrijp je dan heb je wel een beetje wat uh, autosport heeft natuurlijk. Dus het is niet uh, de eerste de beste. Manage is wel inmiddels over de 70. Maar nog steeds niet aan het dementeren. Want uh, hij stapt nog steeds achter, achter het stuur van van de autos Dan wil hij stond oh ja? Dus uh, oh. dat gaat helemaal goed. Ja, McLaren uh, hè, geloof ik. toch? Ja, hij heeft laatst in Lotus gereden. Zijn oude auto waar hij okay. in uh, 1972 wereldkampioen werd. En, uh, en ik ga je vertellen. Iedereen was, uh, uh, iedereen was heel erg uh, uh, onder de indruk. Want hij ging nog steeds hard. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> dat, dat is mooi. Geweldig. <laughs> <laughs> Helder van vroeger, hè? Ja, ja, ja, ja. Is die titel van Verstappen meer waard als die van Hamilton? Eh, eh, laten we even zo, één ding even duidelijk maken. Max is twee keer wereldkampioen. Hamilton is het zeven keer. Ja. En eh, hoe je dat geworden eh, bent, dat maakt dan niet zoveel uit, vind ik. Eh, ik moet zeggen dat Hamilton heeft een periode gehad met een paar teamgenoten dat ik wel eens denk van ja, jongens, jullie kunnen net zo goed thuis blijven. Eh, zo dominant was hij daar Maar hij heeft ook teamgenoten gehad die wel serieus natuurlijk wel hem eh, wel achterna zaten. En zelfs één teamgenoot die gewoon van de Mon. Ja. Waar hij uh, toch wel twee jaar uh, ziek van geweest is. Dus dat is ook natuurlijk wel gebeurd. Um, nou ja, als we gaan kijken, dan zeg ik wel gewoon uh, uh, elke titel is natuurlijk heel veel waard. En uh, ik vind gewoon zeven titels is gewoon, ja, daar moet je gewoon heel diep respect voor hebben. Uh, vergeet niet, hè, dat Hamilton, toen hij bij Mercedes kwam, Mercedes het Minardi was van de Formule 1, hè. Dus die heeft ook net zoals Max... Uh, best wel gewoon de boel uh, op de rit gekregen om uiteindelijk gewoon wereldkampioen te worden met dat team. Yep. En uh, als ik heel eerlijk moet zeggen, ik vind Max uh, denk ik een van de grootste talenten van de, de, de afgelopen decennia. Het is gewoon, je, je kan het wel zeggen, hij zit sinds 2005 in de Formule 1, daar ben je geen talent meer. Dan ben je, in, inmiddels ben je al een oldtimer, yep. zeg maar, uh, ook op zijn leeftijd. Um, maar wat hij met het team nu doet, is eigenlijk een beetje wat een Lewis Hamilton met Mercedes gedaan heeft... ...en ook een Schumacher met Ferrari en, en Alan Prost met McLaren deed. Gewoon van uh, iets wat niets is, uh, iets maken. En dat, is, uh, dat doe je met z'n allen, dat doe je met het hele team. En dat, dat, dat, dat moet je een pluim geven voor het hele team, niet alleen voor Max, maar het hele team doet dat gewoon. Ja, zeker. Nou ja, als we naar uh, Max uh, kijken... ...aan het begin was het uh, natuurlijk nog wel een beetje een jochie uh, achter het uh, stuur... En uh, had hij af en toe echt uh, wilde acties, uh, Rendel? Ja, maar dat vind ik wel goed. Uh, van wilde acties hoor, daar leer je wat van. En we uh, moeten wel zo zien. Hè? Die jongen heeft natuurlijk eigenlijk gewoon één jaartje van 0-3 gedaan. En werd gelijk uh, toch wel door gezien van dat is het groot talent. Het was natuurlijk. Het, het is nog steeds een groot talent. Die man kan gewoon serieus hard oud sturen. Maar er zijn er meer die een heel hard oud kunnen sturen. Ja. Maar het hele team maakt uiteindelijk of je wereldkampioen wordt of niet. Dit jaar vind ik dat Max een uh, hele terechte wereldkampioen is. Want het team. Uh, laat het de Formule 1 staat, zoals het nu is, nog nooit zo dicht bij elkaar als in andere jaren jaar is geweest. Uh, je praat hier tegenwoordig niet meer over de tiende van seconden, maar honderden van seconden waar ze het over hebben. En ook de afstanden na een wedstrijd zijn gewoon niet zo heel erg... Uh... Uh, verschillend zeg maar. Je hebt het dan over 20 seconden. Is dat veel? Hé, hey, 72 rondjes. Ga je vertellen hoeveel seconden er is per rondje. Je praat over half een seconde hier, half een seconde daar. Dus de Formule 1 zit heel dicht bij elkaar. Klein foutje uh, in een pitstoppen toestand en je verliest lijken een wedstrijd. Alleen Max heeft dit jaar gewoon, ja, uh, zoals die laatste wedstrijd, jongens, even kijken. We praten er zoals uit uh, Mexico, was dat als je gewoon uh, ja, meer dan 30 ronden in hetzelfde tijd loopt te draaien. Dan ben je geen rijder meer, maar dan ben je een robot hoor. Dan kun je net zo goed uh, een robotje aanzetten. Ja, dus dat, is gewoon, dat is ontzettend knap. Dat kan ja, dat bijna helemaal niet. Zeker, nou, dat zijn, zijn echte uh, kampioenen, Hamilton en uh, Verstappen, allebei. En we hebben ja. er nog een uh, kampioen bij, natuurlijk, als we naar de, uh, dit weekend kijken. Want uh, Kevin Magnussen staat op staat Paul. Ja, ja, ja, ja, ongelooflijk. Ja, gisteren, wat een, wat een ja, kwalificatie. Ik heb het ook weer met die jongen, hè? wat is dat? Ja, een kn Ja. Nou, dat uh, nou, geloof mij maar. Daar is een heleboel knovergang gebeurd, hoor. Ja, zeker. <laughs> nou, op het juiste moment naar buiten. Dat was, uh, dat was de truc. Ja, gewoon geweldig. Weet je, je gunt het. Kijk, heel simpel. Uh, ze hebben vanmiddag geen kans. Uh, vanavond die super, die uh, race 1 komt. Uh, ik denk als uh, Kevin 8e wordt, 9 wordt, dan moet hij helemaal in zijn handen gaan knijpen. Zelfs over die 20 rondjes of 22 rondjes wat gaan ze rijden. Uh, uh, de, ze hebben natuurlijk 0,0 kans. Maar ik hoop toch dat hij die eerste bocht gewoon als eerste doorkomt en dat hij het heel zo zoveel is er, gaat ophouden, want dat kan hier wel heel erg goed. Maar dit was voor het team, is dit een boost uh, van hier tot Maastricht. En dit is ook iets wat ook gewoon zo'n team even gewoon nodig heeft. Weet je, van die rare momenten, dat als zo'n hele ja, kwalificatie gewoon helemaal raar is, dan is het helemaal prachtig als uiteindelijk gewoon één zo, zo'n rijder dan zegt van en wij hebben nu gewoon uh, die poot te pakken. Maar, uh, dat gebeurt niet heel vaak in de geschiedenis, maar dit was wel een hele goeie. Ja, nee, zeker. En Haas vind ik zelf ook een heel leuk team. Als vonden ze van de week wel onder vuur natuurlijk... vanwege het besluit rondom Mick Schumacher. Ja, ja, weet je, het is een beetje... Ik vind... Uh, kom buiten. Uh, kan die jongen door of kan die jongen niet door? Ik denk dat die jongen gewoon... Uh, eerlijk gezegd, uh, het niet in de Formule 1 bewezen heeft. Uh, hoe, hoe, al heb je een Schumacher achternaam, uh, vind ik dat Mick het gewoon niet bewezen heeft. Dan valt dit die ik het ziet. Maar hij staat op de laatste plaats en Kevin staat één. Dan, uh, en, en, ik denk wel dat het team echt wel de serie, serieus dezelfde auto neerzet. Maar op een of andere manier, uh, hij heeft ze dagen. Maar hij kan ook af en toe dat ik denk: van alsjeblieft als je uh, gewoon knaldrang doen met een heleboel meiden. <lacht> maar dit is gewoon helemaal niet. En uh, stop er gewoon mee. En uh, ik vind hele mooie achternaam hebben. En, uh, je hebt, uh, Even eerlijk, hè. Zijn vader was natuurlijk echt een van de beste coureurs die er ooit geweest is. Zeker. Ja, weet je, dan zeg ik gewoon: uh, joh, uh, leuk, we hebben het geprobeerd, maar uh, het zit er gewoon net niet in. Nee. En uh, dat, denk ik dus, dat denk ik dus echt wel een beetje met hem. Ja, heel jammer, want uh, het, sch het schijnt een super aardig jong te zijn. Dus. Ja, zeker. <laughs> okay. nou ja, waarschijnlijk is het ook een vriendje van uh, de verslaggever uh, Nelson uh, Valkenburg. Van uh, via Play, want die zat hem, uh, had je het nog gehoord, in de Q1 helemaal op de hemel. Hè? En uiteindelijk ja. heeft hij de Q2 niet gehaald als dus, uh, één van ja, de vijf. Dan, dan, dan, dan moet Nelson ook maar eens even terug naar school, zullen we zeggen. Is dat ook zo? Dat wilde ik ook even van jou horen. Dus uh, zeg, eens. Uh, Zijn we het daarover eens? Zeg, Rendell, uh, even terug naar Viti Paldi. Um, huh? ik, uh, ja, ik weet niet of het uh, echt nieuws is, maar het is een bericht uh, op gpblog.com uh, van een half uur geleden. Die schrijven, en zo... Die bal die treedt toe tot het Red Bull junior team. En zo maakte dit, de Braziliaan dit bekend op zijn officieel Twitter-account. Um, is dat nieuws of is dat geen nieuws? Nee, hij zat er al een tegen te, ja, zeg maar, tegenaan te zitten. En okay. uh, als het nu gewoon echt nieuws is, dat hij gewoon officieel is. is dat helemaal mooi. Want hij is ook een jongen met uh, best wel heel veel talent. Dus ik zou het helemaal prachtig vinden als hij uiteindelijk ook wel de naam weer terug in de Formule 1 komt. Ja. Ik moet eerst zeggen, door Emerson door Fittipaldi uh, ben ik Formule 1 gevolgd. Oké. En dat praat je over begin jaren 70. Uh, de, dat hij uh, als jongste rijder een Prix won, maar ook jongste wereldkampioen werd uh, dat er uiteindelijk dan gewoon uh, neefjes en nichtjes maar ook zijn eigen zoon, uiteindelijk uh, die 1. Uh, want hij heeft nog een heel jong zoon hè, van 14 rijden het is wel oh. een mannetje, maar hij heeft het nog heel jong gedaan het zijn Brazilianen, hè, die blijven het gewoon doen natuurlijk ja, ja, ja uh, laat een knaldrang uh, ja, ja, <laughs> hij ja. is ook een knaldrang <laughs> gedaan. Ja, een hele mooie jonge vrouw dus uh, okay. ik, ik zou het ook gedaan hebben laat hey. ik nou het ook zeggen uh, maar nou ja, als, uh, als dat soort uh, namen terugkomt Komen in de, in de Formule 1 is natuurlijk helemaal prachtig. Want het is toch geschiedenis wat dan terugkomt. En uh, hm. dat vind ik altijd wel mooi. En er zijn er nog, nog wel een paar hè, die gaan komen. Hè? Want ook Alessie, de zoon van Alessie. Zo Alessie is natuurlijk best een heel groot talent. Die zie ik ook wel terug in de Formule 1 komen. En zo komen ze toch allemaal weer die oude garde. Dat zie je toch allemaal langzaam weer terugkomen. Ja, ja, ik hoop niet dat het allemaal uh, zoals uh, uh, Schumacher dat, dat, nee. dat gaat gebeuren. Want dat die. is toch eigenlijk wel een beetje... Okay. Ja, jammer. Jammer gewoon. Helaas. Yep. Ja, Oké, okay. Goed, Renald, nou dankjewel. Ik zou zeggen een heel fijn... Ja, nog één vraagje. Oh, nog Eén één vraagje, vraagje nog. nog. Ja, Rob, ja. we hebben dit weekend, uh, ja, Max zei het ook, uh, hier op uh, Interlagos, uh, zei hij. Maar het uh, moet tegenwoordig uh, Sao Paulo uh, heten of zoiets. Ik. Nou, in, officieel heet het uh, circuit uh, Carlos Pace. En uh, dat is de officieel naam van het, uh, van het circuit. En uh, dat moeten ze ook inhouden, want dat was een van de grootste Braziliaanse autocorreurs. Laat die uh, knaldrang, jongens, dat maar eens even lekker googelen. Ja ja toch ja, zeker. Ja, dankjewel hè, voor uh, je bijdrage vandaag. Okay. en proost En deze plaat had ik al klaarstaan inderdaad I drink wine van uh, Adele, de nieuwe single uh, Nee. Nou. ik hou van je ja. Ja, ja, wij zeggen proost, proost ja. daar in okay. Beverwijk hoi hoi hoe Hoi, hoi. How can one become so bounded by choices that somebody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 You better believe him, child. In these crazy times I hope to find Something I can cling on to Cause I need some substance In my life Something real Something that feels true You better believe For you I've cried Uh, dit is hem nou, uh, Berno, de nieuwe single van uh, Adele. Nou, en uh, ik... I Drink Wine. Ik vond het schiet een beetje lijzig. Hè. Volgens mij had ze al een paar slokken op. Nou, weet uh, je wat nou, nou de, de, de, de grote de grap is? Het nummer van Adele duurt normaal altijd zo rond de 3,5 minuten. Ja, nu... Deze plaat 6,5 minuten. Zij gaat alleen maar door met zingen van, ja. uh, van de wijn. Jongen, papa Jongen, niet te geloven. <laughs> Zeg. Nee, ze kan helemaal geen zes minuten doorzingen. Want uh, wij hebben het beest van de week. Ja, we hebben het beest van de week. En voordat we het gaan doen... weer oh ja. heemsteden, is onderweg naar Albert Heijn... aan de Zandvoortslaan. U weet wel, die Albert Heijn die uh, altijd open is... Uh, daar op de grens van Aardenhout. Uh, en wat is er aan de hand? Nou, er is een gaslucht of lucht luchtstank in, in de winkel. En ik zou me zomaar voor kunnen stellen... dat er dus alle mensen naar buiten moeten met hun boodschapjes. En uh, wel eens betaald natuurlijk. En en dan, uh, ja, want de brandweer moet natuurlijk eerst even de zaak onderzoeken. Dus, uh, maar ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe het daar is. Of het een totale chaos is of dat het ordeelend naartoe gaat. En dan het beest van de week. Het beest van de week is vandaag Shimmy. Uh, en Jimmy is een Parson Russell Terrier van net twee jaar oud. En uh, nou, ja, dat zijn, tweejarige verjaardag, uh, zijn tweede verjaardag moest hij dus eigenlijk in het uh, asiel vieren. En dat was een beetje jammer. Verder is het een vrolijk, enthousiaste hond naar mensen. Gek op aandacht. Kinderen zijn ook geen probleem. En uh, hij is echt van alle leeftijden gewend. Uh, hij kan wel erg druk en enthousiast zijn en opspringen. En daar moeten ze dus niet van schrikken. Kinderen in huis aanwezig wil ze graag ontmoeten en voordat ze met hem gaan samenwonen. Met andere wonden kan deze Jimmy niet zo goed opschieten. En, en uh, hij heeft zichzelf aangeleerd om dan heel hard te gaan blaffen als ze te dichtbij uh, komen. En uh, gepaste al kan hij ze wel netjes passeren en dan doet hij net of ze niet bestaan. Um, even kijken, nou, uh, als, ze, als je daarmee oefent... En men verwacht van het dieren, dierenbescherming dat als je dus lange wandelingen gaat maken met Jimmy en daarmee dus een beetje oefent, zal het wel wat ons relaxter gaan worden. Hebben ze ook een Josh? Een Josh en een en een we? Nou, maar moeten we even kijken straks. Uh, hij is gewend om alleen en thuis te blijven in zijn bench en dat is een veilige plek en dat is allemaal geen probleem. Echt een rustplek voor Jimmy en dat gaat dus helemaal goed en hij zoekt dus wel een baas die net zo actief is als hij zelf en ook samen fijn op cursus en leuke dingen ondernemen. Uh, ik, zou, ik zou het tijdens museum doen, dat lijkt me geweldig met Shimmy. En, uh, en hij is legierig, atletisch. Dus een hondensport, dat uh, zal hem goed doen. Eens even kijken, wat kunnen we nog meer over Shimmy vertellen? Uh, bij andere honden niet. Kan ook niet bij katten trouwens. Heeft geen speciale zorg nodig. Is gecastreerd of gestillen zitten. Want het staat niet bij of het een, uh, een reu of een teef is. Uh, eens even kijken, gedrag aan de lijn is goed En beheerst basiscommando's Is gelukkig zinnelijk en waakzaam En hij is tussen de 30 en 50 centimeter hoog En zijn vacht moet getrimd worden Kan niet loslopen En je kan terecht aan de Keesomstraat Nummer 5 voor uh, nadere informatie Of uh, gewoon even halen Dankjewel je Benno, voor het uh, Beest van de Week. Ja. En uh, ja, gisteravond uh, was het zover. Niet alleen dat uh, carnaval begon, de elfde van de elfde. Ja, ja. Maar ook nog uh, de kids natuurlijk die uh, langs de deuren gingen. Oh, ja. En dat was uh, Rob natuurlijk gewoon straalvergeten. Dus daar stonden zij bij mij. Ik heb dit opgenomen. Oh, wat lief. De, heb ik even met mijn telefoon opgenomen. En toen de deur dichtgegooid, Weet je, wat niet? Ik... Nou ja, omdat het mandarijnentijd is. Oh, uh, nu yeah. heb ik ze maar een paar mandarijnen. <laughs> ja. Ik weet niet ah. of ze er blij mee zijn, maar... Maakt niet uit. Nee, dat maakt, dat maakt hey, niet uit. Het is wel heel verantwoord. Vond, vond ik vond het wel leuk om het uh, eventjes op te nemen. Dus uh, bij deze... Ze waren overal Dan, in de uh, aanbieding, he, die mandarijnen. Ja, is dat ja. waar? Oh ja, bij de AH ook, hè? Ja, in de 2, voor 1. Oh, kijk. Dus, uh, dat weet jij weer. Ja, ja, ik heb ze gekocht. Kijk, kijk, kijk. Helemaal goed. Hey, heb je nog dagen uh, van, uh, van, van, van het jaar uh, waar je ja, het, het over wil hebben? Ga ik straks uh, behandelen. Nou, oké. Okay. Doen, ja? doen, doen we naar deze plaats. Oké. Okay. Uit de, uit de jaren tachtig met Johnny S. Yes en de Shattered Dreams. We gaan het hebben over de dagen. Want je hebt ja, had, uh, gisteren, volgens mij, was dat Singles Ja. En dan ga jij het waarschijnlijk hebben over de Week van de Ondernemer die eraan gaat komen. Nou, vandaag is het in ieder geval Wereldkwaliteitsdag en Internationale Dag van de Longontsteking. Nou ja, of je nou, daar zo blij mee, mee, mee te ja. Me nee. ja, Hebben die ziektes ook al een dag? Ja, ja, dat is oh, vreselijk. Nee. Morgen is het Wereldvriendelijkheidsdag. Dat is World Kindness Day. is een dag om een goede dag in de gemeenschap te benadrukken. Gericht op de positieve kracht en de rode draad van vriendelijkheid die ons bindt. Vriendelijkheid is een fundamenteel onderdeel van de menselijke conditie. Die kloof tussen ras, religie, politiek, geslacht en... Postcodes overbrugd. Ja. En uh, ja, dat heb ik die geschreven, die tekst? Kom Rob af. En de overname. Even de voornaam. Nou, ik ben helemaal van slag over zeg. Nou, ik ga wel door met Werelddiabetesdag. Dat is 14 november. En uh, dokter Lex Houdijk... dat is een maagdarmchirurg. En wetenschappelijk onderzoek in Alkmaar, die zegt. Uh, Diabetes, dat krijg je niet. Uh, dat heb je namelijk zelf veroorzaakt. Dank u wel, dokter, denk ik dan. En uh, Dus dat betekent... Uh, diabetes 2, dan moet ik het wel goed zeggen. Diabetes type 2, dat uh, doe je dus zelf. En daar moet je ook zelf van afkomen. En hoe doe je dat? Door uh, minder te eten en heel veel te bewegen. Dat, vooral heel veel bewegen. Heel, heel veel bewegen. Dus je moet je knaldrang moet je even een, een boost laten geven. Nou ja, dat is dus 14 november. Nou, een en... hele belangrijke dag. hele belangrijke dag. Ja, Vooral mensen met diabetes type 2. 15 november is, ik 1. hou van schrijvendag. Uh, wou je nog wat zeggen? Nee, ik zei 1. Oh, 1. ja. Uh, type 1, niet uh, 2. Nee. 1. Uh, Koningsdag <laughs> is het 15 november in België. Uh, feestdag voor de Duitsstalige gemeenschap in België is ook 15 november. 16 november is de dag van de tol tolerantie. Tolerantie is niet toegeven en er is zeker geen onverschilligheid. Dat is tolerantie. Het is wederzijds respect en erkenning van de rijke diversiteit aan culturen in onze wereld. ...van onze meningsuitingen en hoe we mens zijn. Tolerantie erkent de universele rechten van de mens... ...en de fundamentele vrijheden van anderen. Wederzijds begrip tussen culturen en volkeren is een volwaarde voor vrede. Nou, ik zal het even doorgeven aan meneer Poetin. En dat is ook de dag van trouw aan jezelf. Ja, trouw aan jezelf dag. Nou, dat is leuk, hè? 17 november is de dag van de vroeggeboorte internationale studentendag wereldfilosofiedag en wat is filosofie? Therapie van de taal zo definieert hoogleraar Jan Bronsen de filosoof de filosof, filosofie. Mensen proberen met taal de werkelijkheid onder woorden te brengen, maar krijgen dat nooit helemaal voor elkaar. Als onze taal vastloopt, grijpen we naar filosofie. Filosofie ontstaat overal... waar twee of meer mensen samen zijn... en zich buigen over het onbegrip... dat ze delen. Nou, dat is... Uh, ja, en zo gaat dat maar verder. Trouwens, uh, een hoop filosofen worden aangehaald... en iedereen heeft een eigen... uitleg van filosofie. Dat is wel, uh, wel heel grappig daaraan. Dat zijn de themadagen van volgende week. Zeker, ja. En dan hebben we de Week van de ondernemer. Daar had ik het uh, dan over. Ja. Want volgende week donderdag... in uh, de haven van Zandvoort... dan is... Uh... Uiteindelijk uh, wordt de winnaar bekendgemaakt van oh, ja. de ondernemersverkiezingen. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Nou. Dus iedereen kan nog even stemmen op uh, zijn uh, favoriete ondernemer... Uh, of uh, iemand uh, die iets uh, doet hier in uh, Zandvoort kan onder meer via de Zandvoortse Courant. Oké. Okay, ja. Je de Bon uitknippen en uh, die kan je weer inleveren bij uh, de Bru Bruna. Ja, ja. En dan uh, kan je meedoen aan uh, wie de ondernemer moet worden van het jaar dit jaar hier in Zandvoort. Oké. Okay. Gaan we nog even naar uh, de vrije training nummer twee die momenteel gaande is uh, op uh, Interlagos. Ik noem het wel even zo. Uh, we hebben even uh, de top vijf voor je. Uh, Kevin Magnussen staat op dit moment op vijf. Zo. Hamilton op 4, Gasly 3, 2 Perez en uh, Russell 1. Uh, en dan uh, zit ik even naar Verstappen te kijken. Ja, maar Die uh, is uh, op dit moment op de 12e plek. Maar wat opvalt, ze rijden, de meeste rijden allemaal op uh, soft en op uh, medium... En Max Verstappen rijdt op een harde band tijdens deze vrije training. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, hij zal misschien wat uh, experimenteren. Ja, natuurlijk. Uh, nee, ja. Dus dat komt wel goed, hoor. Kan hij zich permitteren. Dat komt wel ja. goed. Nou, het is de nacht. Hier is uh, Guus Meuwers. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts.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 De dag lang geleden begon het zomaar, ja, vandoor doorgaan met jou, niet wetend waar de reis eindigen zou. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad, en heb net de nacht van mijn leven.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 Uh, uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel een beetje, Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja het is zeker. een nacht, uh, Guus Mellers en uh, inderdaad toen nog uh, samen met zijn uh, band daar begon het allemaal mee, hè, met deze plaat Ja, zeker. Het is een nacht, puntje, puntje, puntje, puntje, levens echt. Lange Frans uh, was van de week weer met die hele grote auto van hem tekeer gegaan... Uh, op Schiphol en had het met een uh, parkeerwachter uh, aan, uh, aan de aan haak. Oh, ja? Want hij reed weer over de busbaan en zo uh, met zijn grote, hele grote auto. Maar ik denk, ja, ik uh, kan wel een plaatje van uh, Lange Frans gaan draaien natuurlijk. Heb ik deze uitgekozen. Samen met uh, baas B heeft hij die gemaakt. En uh, dit was het land van...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 de leeuw niet in zijn staan Het land waar we elke dag hopen op het beter weer. Die Piet Balans maar vertrouwt voor geen meter meer. Het land dat vrij is sinds 1945. Het land waar ik blijf. Vind het er heerlijk. Eerlijk. Ah, kom uit het land waar je doorheen rijdt in drie uurtjes.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 Kom uit het land waar ik geboren en getogen ben. Het verhaal van de Lange Frans en uh, baas B, hoor je. En uh, ja, dit, uh, dit was het land uh, van, ja, dat uh, een beetje trieste boodschap eigenlijk, hè, ja, uh, ja, nou ja, goed, uh, uh, hij, hij klinkt al als een, uh, een uh, goede medelander, zullen we maar zeggen, maar... Uh, Zeker, de, de, en hij is uh, vandaag ook nog jarig, dus uh, oh, hij, nou, nou, Fred, ga jij nog even voor hem zingen dan, ja. uh, bij deze? Ik heb je microfoon openstaan, hoor, oh, dus, ja, nee, dus, nee, kan, nee. Als ik dat zo hoor, ik bedoel de tekst hè, van het nummer en, en, en je, je, je hoort maar dat uithalen. hij Schiphol gewoon... Ja, ja precies. <laughs> ja, <laughs> Nee, hij is, hij is best aardig. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, ja, vertwijfeld. Ja, Zeker, nou ja, van harte gefeliciteerd. Ik, ik, Mocht bij je deze, lezen. inderdaad, van harte gefeliciteerd. Bij deze, hé hey, hey Fred, jij ja, bent ja, er, ja, ja, we er weer. Ja, en, weer hersteld. we zijn er weer. We We zijn weer hersteld. We, we zijn de, de dokter, een andere poot moet er uh, ook, uh, ook <laughs> af. Dat gaat nog steeds goed als je die mond maar. De grote tenen. Nee nee, nee, nee, nee. Gelukkig ben je er weer. Ja, ja, ja, en, wat uh, hebben we vanmiddag? Vanmiddag hebben we, nou ja, de gast is er wel natuurlijk. Voor de zaterdagmiddag gast van de Entertainment View, uh, Albert van Benten. Uh, ja, bekend ook een beetje van de, van de uh, oude kpn reclames. Oh, en, leuk. En uh, ja, eventueel uh, uh, musicals heb je ook nog gezeten. En uh, ja, ja, een mannetje van alles eigenlijk. Een mannetje van alles. Ja. Dus uh, morgen hebben we eruit. Oude KPN-reclames. Echt ja, ja. Uh, uit, uit de oude tijd en zo, weet je wel. Ja, ik, ik weet niet. 2008, 2010. Oké, ja. ja. Van uh, het is vrijdag en we komen samen. Uh, SMS, al die namen. Ken je die of niet? Nee, ik denk dat niet dat ik eh, ik versta er niks van, ja. ja, Je moet dat ding ook niet op jou zitten. Oh, oh. Hij kon niet praten, hij kon niet zingen. Nee, nee oké. Okay. Dus uh, nou, helemaal goed. Uh, dat ga je maar, doen. Maar uh, straks gaan we daar uh, nog eventjes uh, mee ja, aan de haal eigenlijk. Hè? Om het maar zo te zeggen. Hey, en um, we gaan natuurlijk ook nog tussendoor even bellen. Met Dion Verwer. Zijn nieuwe single heet, dat doe jij. En uh, we gaan uh, Han de kapper ook nog eventjes bellen. Oh, zijn nieuwe single Zomeravond in Avignon. Nou, die heb ik niet nodig, handenkapper. Nee, en uh, nee. Nee, dat, dat, dat gaat automatisch, hè. Dat, uh... Zeg Fred, er komen er wel een hoop singles uit hè, in een week. Wauw. Ja, uh, nou ja, dit, dit is nog maar inderdaad een, een kleine, een kleine uh, hoeveelheid uh, die we vandaag ja, dus gaan behandelen. Ja, de redactie die krijgt hier gewoon één tot drie uh, singles per dag uh, binnen eigenlijk. Uh. Ja, nou uh, ik, ik, ik zou je zeggen dat ik uh, per week toch wel een... Uh, een klein een stuk of uh, 30. 30? 30, ja. 30 singles per week. Ja. Per week. Nou, we praten jullie straks ja. uh, voor over na 5 <laughs> uur. Hè? Dan krijgen jullie weer zin tijd. Ja. Dankjewel, uh, Benno. Dankjewel, ja, Fred. We Fred. Zombeer veel plezier. We gaan Ja, Heel klein stukje nog. Nou, dan okay. spoel ik hem even door, want anders heeft hij geen eens meer zien. <laughs> Hier, uh, dit. <middels> Mijn boodschap. Dag.